De melodietjes, zag je stikte zee. van Annie de Reuver, met harmonica Jim. En daarvoor Zwarte Riek met mijn wichie, was een stijfselkissie. En de volgende formatie zijn twee gitaristen, Jan Kloemperman en Eugène Gijzen. Ze komen uit Delft en vormden in 1949 het duo Black and White. U hoort ze nu met Aya, Aya, Olga. Ai, ai, Olga als van mijn hart, dan zo met jou wil ik wat verdelen en dansen als de ballen lijken spelen. Arry arry, olga. je bent zo lief en schat, en die grote volga is veel te diep en nat. Er leefde in zijn oude rust de man van met kop. En ze zijn was verliefd op Olga. Ik wil met je trouwens zus. Geef je mee, niet gewoon een kus. Dan spring ik in de. Bos. I'm slow.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 Zo gaat het niets maar doen. Laat ze maar zwaaien, laat ze maar gaan. Is gerust, het kan geen kwaad. Laat ze maar draaien, laat ze maar gaan. Dat ben jij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 De deuren zacht opengaat, dan denk ik, dat ben jij. Als ik stappen hoor op straat, dan denk ik, dat ben jij. Wanneer de deur zacht open gaat, hoop ik dat jij daar staat.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 Ik je doorgaat met een hoed en dan besef ik weer zo goed dat ik je tien maal... Been.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 Even zacht Jonah, kom weer naar huis. Als je verandert van gedachten, kom weer naar huis. Het zal voorgoed vergeten zijn.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 Ach, Anneliese, ach waarom zou je boos zijn op mij? Anneliese, ach je weet toch, mijn liefste ben jij.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 En werd daarmee de eerste nummer 1 hit uh, van Nederland in de Karo hitparade Dan het origineel natuurlijk, hè, naar de speeltuin van Helentje van Capelle. Dus niet de, de, de, de, de Duitse versie. Pak, die baden Zie zijn. CFM Zandvoort. Zandvoort uit Zandvoort. Iedere dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70.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 Als het niet wezen, wanneer daar geen cowboy meer is.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 De eerste deed niet te veel frisse lucht gehad. Na vijf minuten lopen zijn ze de in winkel ingegaan. En na een uurtje passend sprak het vrouwtje heel voldaan: Kom over de brug, kom over de brug. Nu is niet van dat benodigd. Kom over de brug, niet met nemen, maar met geven. Kom vrede in je leven, doe maar. Kom over de brug. De avond voor de zondag is de buurt bij De vrouwen